Van 8 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. Oostenrijk gaat bij nog eens 12 grensovergangen strengere controles invoeren op vluchtelingen. Ook bij de Brennerpas aan de grens met Italië worden maatregelen getroffen. Zo nodig zullen er ook hekken worden geplaatst. Volgens de minister van Defensie trekt Oostenrijk zijn eigen plan... omdat het niet langer kan wachten tot Europese maatregelen effect gaan sorteren. De Europese Commissie wil juist een gezamenlijke aanpak van de vluchtelingencrisis. Nederland zegt het verdrag met Marokko op over het doorbetalen van uitkeringen. Na de Tweede Kamer is nu ook de Senaat akkoord met het afschaffen van de regeling. Minister Ascher wilde de hoogte van de uitkeringen aanpassen aan het prijspeil in Marokko. Maar de onderhandelingen daarover mislukten. Het verdrag stopt nu vanaf 1 januari volgend jaar en daarmee ook de export van nieuwe uitkeringen. Lopende uitkeringen worden niet gestopt. Als Marokko alsnog wil meewerken, staat Asje open voor nieuwe onderhandelingen. De vakbonden noemen het dramatisch voor het personeel dat de doorstart van VND is mislukt. Daardoor staan ongeveer 8000 mensen op straat. Volgens de curatoren is het niet mogelijk gebleken om de puzzel tussen potentiële kopers, verhuurders en financiers van VND op te lossen. De vakbonden denken dat het voor de meeste werknemers van VND moeilijk zal zijn om nieuw werk te vinden. In Spanje is een Nederlander aangehouden die informatie zou hebben gekocht van politiemol Mark M. Hij werd op verzoek van het Nederlandse OM aangehouden, maar is inmiddels weer op vrije voeten. Het OM verwacht dat hij binnenkort verhoord kan worden in Nederland. Politieman Mark M. werd vorig jaar aangehouden omdat hij informatie zou hebben verkocht aan criminelen. Daarmee zou hij 800.000 euro hebben verdiend.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 Op de A4 in de richting Den Haag staat de cyclopend Burgerveen en Hoogmade 7 kilometer na een ongeluk met een motorrijder. Daardoor is bij Hoogmade de rechte reis ook dicht en de vertraging is ongeveer drie kwartier. Het verkeer kan het beste bij Knopend Burgerveen ombreiden via Sassenheim-Leiden over de A44 en de N44. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort?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 ...van uh, Anouk hier op CFM uh, Zandvoort. Ja, hij is binnen hoor, dames en heren. Uh, Wilfred, Wilfred uh, die krijgt zo meteen achter de microfoon. En we, we hebben zeker ook een plaatje van hem klaarstaan. En uh, dus dat uh, komt uh, helemaal goed... Uh, dit is het tweede uur van CFM in de avond live. En we hebben zometeen de top 5. Het interview met Wilfred natuurlijk. En nu kan gewoon verzoekjes of vragen in die de 023-573-0393. Nogmaals 023-573-0393. En uh, er staat zometeen zo wel zeker een verzoekje al klaar. En, maar die moeten we heel even mee wachten. Omdat uh, ja, diegene nog niet van, of, uh, van zangles af was, hoorde ik. Dus we gaan dat gewoon zometeen draaien. Dat kan allemaal passen Ons gewoon alle luisteraars aan. We gaan luisteren naar het volgende plaatje en zometeen zijn we bij u terug. Als ik zwijg, wil ik zoveel zeggen. Veel meer zeggen dan het lijkt, dan ben ik. Maar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 Dan zie je niet alleen. Ze niet vergeten.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 Voor jou. Ik hou zo van jou. Ja, dit is CFM Zandvoort. Ondertussen gaan de microfoons piepen. Wilfred, uh, je bent in de uitzending. Goedemiddag of goedenavond? Goedenavond. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, de tijd vliegt, hè? De tijd vliegt heel erg hard. Hoe is, het, uh, hoe is het met je? Voor de mensen die je kent, wie is Wilfred? Wilfred is uh, een ge geboren mug uit Haarlem. Dus uh, ja, uh, bijna thuiswedstrijd hè Ron, je weet het. Ja, het was wel even leuk, want jij uh, kwam hier binnen. Van ja, zie je, film bestaat al best wel lang. Ik ben ooit in die watertoren geweest. Klopt, ik ben ooit eens in de vuurtoren geweest. En uh, daar praat ik over, uh, nou, nou, bijna 20 jaar terug al denk ik, 22 jaar. Ja. En uh, ja, toen uh, was het wel heel erg anders denk ik. Ja, het was een beetje Grootmoederskelder, zeg maar. Ja, in de kelder. <laughs> beetje muf, maar, ja, ja, ja, maar ja. wel leuk hoor. Wel leuk. Ja. Ja, die tijd dit, is hard gegaan. Ja, maar ik vind dit echt een hele goede vooruitgang. En ik vind ook dat jullie moeten gewoon blijven bestaan. Ja, lokale vind ik omroepen zijn gewoon heel erg belangrijk. Net als wat ze in Haarlem, Haarlem, 105 hebben. Of ergens anders Juist, juist. is dit ook heel erg belangrijk. Ja, precies, dat, dat vind komen. ik ook. Dicht bij de mensen blijven. Zo is dat. Wilfred, uh, ja, we, we, je hebt een singeltje uitgebracht de afgelopen jaar. En 20 november, vorig jaar. 20, 20 november. Jaar, vorig jaar klinkt het ver weg. Hè? Ja, vorig jaar, terwijl dat eigenlijk nog maar... ...een uh, ja. maandjes geleden is. Ja, drie, maa drie, drie maandjes, maandjes terug. terug. Ja, drie maandjes terug. Ja, ja. En uh, ja, daar gaan we het zeker zo meteen even over hebben... Hoe deze, ...hoe deze dag voor jou was. Want het is natuurlijk met een heel groot feest uh, ja, gegaan. Ja, dat was gigantisch. Echt niet normaal. Echt zoveel zangers. Er waren 17 artiesten op die avond... Uh, ...tijdens de, de presentatie... Tenminste, CD-release, zoals je het tegenwoordig noemt. Ja, ja, ja. ja. En uh, na het allemaal, uh, ja, goed. Uh, allemaal vrijwillig en uh, belangeloos voor mij. En ja, gewoon super. Gewoon bijna 300 man. En uh, nou goed, allemaal hele leuke artiesten. Uh, leuke, goede artiesten, moet ik zeggen. Tina Martin was er, die. Uh, ja, die echt een, een goed optreden heeft gezorgd. En. Uh, hij staat binnenkort dus in een uitverkochte ziekenhuis, had ik begrepen. Ja, wat geweldig hè? Ja, niet helemaal Echt, uh, nou die was er dus. En uh, goed, uh, ik had uh, Leonardo, Del. Uh, wat had ik er meer? Jack van Raamsdonk, uh, Ramon Beense. En uh, wat zeg je allemaal? Het vlees in me toe. Je mag ook, uh, Dries Roem was er. Ja, natuurlijk. Hij was er. Ja, zeker weten. Nou goed, en uh, echt een echt line-up. Nou, het is net een bruiloft, alsof je niks meemaakt. Zeg. Maar het is zo voorbij, het vlieg voorbij. Het is echt, uh, maar echt super geregeld. Ja, jij, jij zei net even, om heel even terug te gaan in die, in die tijd. Je, je, ja. be, je, je begon bij talentenjachten, lees ik hier. En uh, met, uh, met een uh, leuke jury. Ja. En uh, hoe, hoe lang ben jij, zit je eigenlijk al in het vak? Nou, als ik zo even terugkijk, toch een jaar of uh, nou, 20, 25 jaar al zeg maar. Ja, ja. En ik ben, het, het leuke is, ik ben er al, ja, uh, begonnen met talentenjachten. En ja, goed, uh, je denk nou leuk. Ja, goed. En, ja, goed. Euh, zeggen ze al. Ja, ga met de Saumik show meedoen. En al die. Al die ja, goed. Ik ben niet zo'n. Een, zo'n. Een, poppenkastfiguur figuur. Nee. Ik vind het leuk om te doen, weet het is, het is gewoon een hobby. En. Euh, ja, goed. Je ziet nu. nu het eigen singeltje zeg maar. En ik ben echt. toch. in de loop der jaren. toch ook, ook wel achter gekomen. Dat ik. Er is misschien wel een leuke anekdote. Mijn. Uh, mijn oma was een. een van de Merische Vaas. Ah, de zangeres. Ja, Ja, precies. Daar ben ik achtergekomen. Dus, uh, ja, ik heb er verder niets aan, maar die moet het toch zelf doen normaal natuurlijk. Maar het is wel een leuk, leuke achtergrond. Dus, uh, goed, hè, ik zeg, zolang je er plezier in hebt... en de mensen kunt vermaken, dan moet je het gewoon doen. Zo is het gewoon. Dat is het belangrijkste. Je moet het toch zelf doen. Als, als, je, als mensen met een tevreden gevoel de deur uitgaan... dan heb je een stempel op je werk. Zo is het. Ja, vind ik. Ja, want het gaat naar die single toch wel lekker met die optredens. Ja, klopt. Ja, het loopt als een trein. Dus... Uh, Sowieso wel lekker druk, maar uh, nu uh, nou, nog drukker. Nou, dat is uh, iedereen gegund natuurlijk. Ja, zo factor. is dat. Dat is ook een gunfactor, hè, de muziek. Ja. hè. Ja, zeker weten. Zeker ja. weten. Ja, jij hebt een hele mooie single uitgebracht. En uh, ga met uh, me mee. Met me mee, ja. Naar Zandvoort aan de Zee. Ja, bijvoorbeeld. <lacht> dat kan allemaal. <lacht> <lacht> maar we gaan een omhandeling maken, hoor. Nee, nee. Dat is veel te kou, maar weer Hoe is deze single ontstaan? Ja, hoe is die ontstaan? Ja, zo uit het niets eigenlijk. Uh, hij is op een gegeven moment geschreven. Ik, ik zou je zeggen. Het, het, hij, is, hij is geschreven met een um, ja, met best wel een zomerse tekst. Van uh, we gaan naar het strand en we gaan naar buiten. En uh, bla bla. Maar ja, tegen die tijd dat hij uitkwam. Ja, was er bijna winter. Ja. Tenminste, in november is hij uitgekomen. Dus we hebben even een overleg uh, ja, goed, met de tekst schrijven met Fredje. Nou goed, je kent Fredje wel natuurlijk. Ja. En uh, ja, goed, helaas hij is, hij is niet meer onder ons. Fred Koenders. En uh, hebben we even overlegd uh, om de tekst even aan te passen. En uh, daar is dit resultaat uitgekomen. Zeg maar. En ik ben er best wel trots op dat hij dit van mij geschreven heeft. En uh, goed, samen met mijn maakje Leo Nadil en mijn grote collega. Is dit er dus uitgekomen en uh, ga met mij. Ja, Het is gewoon een vrolijk nummer. Het is, het is niet een, uh, een, een, een, een tijdsgebonden nummer, zeg maar. Een seizoensgebonden. Het is gewoon echt uh, een vrolijk nummer. Ik heb hem te carnaval gedaan. Nou, ze gingen al uit, uit een plaat. Dus, uh, en we hebben de oude tekst ook nog, hè, dus uh, ik denk dat die nieuwe tekst er ook in gaat komen. Zullen we er gewoon even naar luisteren? Ja, even lekker doen. Even de mensen even lekker, even lekker laten dansen. Niets haalt ons tegen, geen wind, geen regen, ik wil het even aan. Even uit. Ga met me mee van Wilfred. Wilfred, de, de, de complimenten stromen binnen. Goed hè? Onder andere ja. van Leo Klein, die vindt het een heerlijk zomersnummer in de winter. Lekker hè? Ja. Dat is lekker om op te warmen hè? Ja. Ja, jij ja, ja, ja. ja, ja, vroeg hoe het tot stand is gekomen. Ik wou zeggen, het is, ja, ik werd gewoon gebeld en uh, Fred zegt, ik heb een nummer voor je liggen. En uh, hij zegt, hij zegt nou, dat gaan we doen. Nou, zo is het eigenlijk uh, tot stand gekomen. Ja, nou, is toch geweldig dit? Ja, heel mooi nummer. Ik ben er echt heel trots op. En, uh, en echt trots dat hij dat geschreven heeft van mij dit. En uh, goed, uh, we gaan uh, verder in de toekomst uh, nog even verder met, uh, met, met andere nummers. We zijn bezig met Gers Badool. Dus uh, dat beloof wat. Ik ga niet rappen, maar... Uh... <laughs> Wat dat ken ik niet. Maar, maar er gaat iets leuks gebeuren. Nu. Ja, er komt van alles aan. Ja, ik krijg ook nog een andere afvraag. Ik ga hem even vormen. Sowieso, nou, de single hebben we net al genoemd. Ga met me mee. Ja. En um, diegene die willen hem even opzoeken. Dus dat is wel leuk. Ja, dat is mooi. Ja. Uh, hij, hij is ook op YouTube te vinden. YouTube. De clip staat er ook bij. Hè? Nou, leuk, leuk, leuk. Wilfred, ga met even me mee op YouTube. Dus Dan kan je hem nog zien dansen achter de bar. Dat is nou, leuk. Weet je wat we doen? We zetten hem straks even op onze Facebookpagina. En dan ja, kunnen mensen hem zeker even terugzien. Uh, een andere vraag. Ik wil graag bij een optreden van Wilfred uh, langskomen. Wat is binnenkort een uh, optreden in de buurt? Uh, wat is binnenkort een optreden in de buurt? Jeetje Minne, Ik kijk even naar mijn manager. In Vleuten, ja, dat zijn niet, in, dat is niet in de buurt, hè? Nee. 27 st uh, februari staan wij in Amsterdam in de Sinatonen. Dat is wel, uh, is leuk, dat is een concert met allemaal uh, artiesten. En uh, ja, goed, uh, zoals we kunnen lezen op Facebook, uh, is voor een hondje, voor Heumer, die is uh, achtergelaten, zeg maar. Uh. Ja, en dan uh, jeetje meer. Kijken van naar mijn manager, noem jij ze eventjes? Ja, ja, dat is niet naast de deur. Nee, we moeten een keer in Haarlem. We gaan, we, als mensen mij kunnen volgen, dan uh, staat alles op mijn Facebook. En dan uh, zet ik al oh, even mijn activiteiten. Maar de eerste de beste is uh, in Amsterdam. Dat is dichterbij, denk ik. Denk het ook. Ja. Nou, we gaan er gewoon eventjes uh, jouw Facebook in de gaten houden. En dan, dan ja. moet het uh, helemaal uh, goed komen, Wilfred. Geen probleem, toch? In ieder geval, uh, wij houden de luisteraars op de hoogte van jouw optreden. Ja, dat, sowieso. Dat doen we al. En dan zetten we zo, zo meteen zo en zo eventjes uh, de... De clip online, dat is in ieder geval, kunnen we leuk doen en dat is gezellig toch? Ja, vind ik wel. Als mensen mij willen volgen en de dingen willen zien waar ik heen ga, dan staat ik op Facebook Wilfred Bellis. En sowieso uh, is er een like pagina aangelinkt, dus uh, alles blijft op de hoogte. Nou, helemaal super. Uh, ja, toch, simpel kan dat niet he? Nee, simpel dat kan dat nee, niet. Uh, nee. Nou ja, in ieder geval, je bent bezig met een nieuwe single. Ja, klopt. Het gaat en, er uh, allemaal aankomen. Het gaat er allemaal aankomen. Tegen die tijd kom je gewoon weer lekker uh, hierheen. Of even bellen we je gewoon even op En dan draaien we ja. de single ook. <laughs> Geen uh, probleem. Zo is het. Um, maar Wilfred, uh, ja, de, de samenwerking uh, met uh, Fred wil ik nog heel even op terugkomen. Um, de, de, de single is uh, in ieder geval uh, daar in, bij hem in de studio deels uh, opgenomen. Klopt. En uh, afgemaakt door... Uh, man van de de Jongenels, ja. Dat is mooi dat die mannen, dus Leo en Manfred, dat oppakten. Ja, ik heb echt een heel goed team achter mij staan. Tenminste, ja, nog steeds. Sowieso. Goed, Fred heeft de tekst geschreven met de combinatie van Leo En nou goed, hij is helemaal gearrangeerd. En de muziek en alles bij Manfred Jongenels. Een nieuwe in Etelleur en nou goed, goede pluggers achter is ook belangrijk natuurlijk. Heel belangrijk. Dus, uh, ja, Dennis van der Kraven van Score Promotions. En uh, nou goed, uh, Ronald Viss van Rood Hit Blauw. Dus van de woonwagens. Deze, alle, al die, dan komt die, als het goed is, komt hij de, de volgende editie hier op te staan. in de uh, kroegenhits, geloof ik. De bruine kroeghits. kroegenhits. Dus dan komt hij een soort ski hits zeg maar. Alleen uh, ja, met de kroegenhits. Dus dan komt hij allemaal tussen. Dus, uh, en voor de rest zijn we gewoon uh, lekker aan het voortstrijden met de volgende single. Ah, helemaal super. We ja. gaan even ondertussen een uh, plaatje draaien. Een uh, aanvraag van uh, Dolly uh, Ten Pierik. En dat, uh, dat uh, liedje, ja, dat is wel een uh, heel uh, apart liedje. En de titel ook. Het is niet echt een uh, liedje voor dit programma. We gaan gewoon lekker draaien. En dat is. Uh, dan moet ik wel de goede hebben. Dat is uh, Leeuw Kleine met, uh, met het liedje Verliefd op je moeder. Nou, ik uh, ben benieuwd. Nou, ben je ook benieuwd, Ja. Serieus, je bent een topperschat. schat, je ziet er leuk uit helemaal goed, goed. Maar de eerste keer dat ik bij thuis kwam en dus ook je moeder aan het voet, dacht ik van wow, wow, wow, wow echt. echt. Misschien ben je het draai, ja misschien vind je het gek. gek. Zij was niet mooi, nee, zij was perfect. En zij is precies waar jij het van hebt. Ik zie de staan daar in de eentje. En ik denk wat doet zij als nou zonder man. Wat doet zij als nou zonder man? Je haar nou verlaat, dus zo'n toppenvraag, wat afvoeren kan Het is iets wat ik nou niet snap Sinds de scheiding is je moeder niet meer wie ze was En ik ben de juiste man voor haar, het spijt me lieve schat Want ik ben verliefd op je moeder, ik word gek van haar lach Ben zo verliefd op je moeder, elk moment van de dag Je mama Je mama, doe eens even normaal, wat is nou het probleem? Over je vader is ze echt wel heen, echt. Maar ze zoekt naar iets nieuws en dat snap ik wel, want alleen is maar alleen. En doe niet zo raar, nee, doe niet zo raar. raar. Alles wat je hebt, ja, je hebt het van haar: je lippen en je ogen en je mooie haar. Ik ben verliefd op je moeder en met jou ben ik klaar. Schrijf je woord nou niet boos. Het is niet vreemd dat ik je maar zo'n topper vind. Ze is echt top, wow.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 Je mama. En jij wil met me verder Maar luister schat dat gaat niet Ik ben niet uit op de geld Ik ben niet uit op armentatie En misschien ziet ze mij als duig Ja misschien ziet ze mij als snoe. Maar dat maakt me niet uit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 Je mama. Je mama. Verliefd op je moeder van Leeuw Klein. Uh, aangevraagd door uh, ja, Dolly Tempirik voor, uh, ja, voor, uh, voor Lea en Richel. Dus dat is wel uh, een leuke aanvraag tussendoor. We gaan even nog één plaatje draaien. Dat is uh, André Hazens junior. En dat liedje heet Dit Stil. En daar gaat hij Dat heb je wel eens met Dan je gaat hij gewoon weer door. Dat, nog... dat hoort niet. Zo. We gaan uh, luisteren nogmaals met, uh, nou André Hazes Junior met de uh, stilte. Ik voel de stilte van de nacht, alleen jouw woorden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 Zomaar kwam je in mijn leven, zonder dat ik erom vroeg Zo mooi, zo lief, zo puur en onbevangen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 We hebben nog steeds Wilfred hier in de uitzending. Ja, we zitten nog steeds hoor. Gezellig dat je er bent Wilfred. Ja, we zitten kagel mee stoel? Ik ben van plakken hier ook. Hey, leuk man. Ja, alweer even een vraagje die binnenkwam via Facebook. Nou, je, gooi dan maar uit. Je vertelde net dat je aan mede gedaan had en talentenjachten. De ja. vraag is, uh, ben je daar al een keer eerste geworden of heb je daar gewoon een lekkere boost van gekregen? Nee, ik ben wel... Uh... Wel een paar keer eerste geworden. Maar goed, het, het geeft wel een kik uh, om wel weer wat ervaring ook op te doen natuurlijk. En uh, goed, maar goed, zoals je weet, je, je reist overal heen natuurlijk. Dus het is wel leuk hoor, om te doen. En uh, goed, je hebt er een beker mee en uh, prijzen geldt. Dat is wel leuk. <laughs> maar ja goed, uh, op een gegeven moment ben je 25, 25 jaar verder natuurlijk. en Nu wil je wel een eigen product hebben natuurlijk. Dat is wel leuk hoor. Maar het is wel echt een leuke ervaring om, uh, om te doen. Dat wil ik wel meegeven. Het is geen negatieve, uh, uh, hoe noem je het? Ja, negatief. Negativiteit. Ja, het is, Negativiteit. Ja, het is nee, het, gewoon uh, positief. Het is, het is positief. Het is, het is leuk om te doen, weet je. Het is echt uh, goed om ervaring om te doen als artiest. En, uh, goed, daar heb ik wel mijn vruchten wel geplukt. Uh, zeg maar. Dus uh, ja, goed, je ziet wat het resultaat is. Ja, je ziet het ook bijvoorbeeld bij de verjaardag tegenwoordig. Met een, ja, precies. Met een Ja, klopt. En dus uh, de Fly in staan ze allemaal in Oostdorp. En uh, Jantjesverjaardag. Uh, nee, het is, het is echt... Uh, het is wel een must om te doen als artiest. Om, om daar wel je, je, je kennis en ervaringen om op te doen, zeg maar. Vind ik wel. Wilfred, een, een, een, nog ja. een, een laatste vraag aan je. Heb, heb je nog een, een nieuwtje voor ons? Wil, wil je nog wat kwijt aan de luisteraars? Wat, wat er gaat komen? Wat gaat er komen? Ja, we hebben nog... Uh... Ja, ik, ik, ik, ik, ik hoorde van jou dat er ook mensen uit Nijkerk zijn die reageren. Ja. Dat is wel leuk, hè? Wij, wij wonen in Nijkerk. Uh, we staan uh, bijvoorbeeld uh, 23 maart in, uh, in de Laak. De Nijkerkerveen is dat. En er is uh, Ladies Night. En dan kunnen mensen een stalletje huren voor uh, kleding of spulletjes of dat soort dingen. En zeg maar, uh, goed, uh, maar er is tevens ook uh, artiesten. Dus daar ik uh, ook uh, te zingen met uh, Mike Petersen, Dus uh, wel bekend. En 31 mei is er een truckersfestival 14 mei, sorry, ik zei dat verkeerd. 14 mei, Truckers Festival in de Laak, Nijkerkenveen. Met uh, diverse artiesten. En uh, nou goed, er komen allemaal, uh, allemaal evenementen aan. En uh, als mensen mij willen volgen, dan, uh, ja, dan staat het gewoon allemaal op mijn, mijn, mijn Facebook. Dus uh, Bellens. En dan kunnen mensen mij, uh, mij volgen. En dan zet ik al mijn activiteiten op. Mijn filmpjes en uh, goed, uh, mijn, hele, mijn hele schema, zeg maar. Ja, en uh, Wilfred, we zijn uh, helaas aan het einde gekomen van het interview. Echt waar? je hebt tijd niet even terugdraaien. We tijd erbij kopen. Dat, ja, dat er ja. meer uh, mensen die reclame gaan uh, geven. Ja, dan, vind, dan, ik, dan... vind ik wel. Ik vind, ik vind wel, de mensen moeten even wat je sponsoren. CFM, want dat is, moet toch echt blijven bestaan, vind ik. Dus uh, het zou echt zonde als dit uit de lucht ging, zeg maar. Dus... Uh, dat is mijn zegje. Nee, dat komt helemaal goed. Daar gaan we helemaal van Zal ik even mijn bankrekening er geven? <laughs> hey, we hadden nee. het net over Mike Peterson. Ja. Zullen we nog gewoon lekker gaan draaien? Ja, maar er komt een talentje achter voor jou. Hè? Daar gaan we ja, het ook weer over Nee, daar gaan we het niet over hebben. Nee, doen. niet over hebben? Oké, okay, nou zit ik in de jury, vind ik leuk. Ja, ik ook. Daar ben ik trots op. Maar goed, uh, Mike Peterson. Mike Peterson gaan we draaien voor u.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 Mike Pittersen hier op CFM Zandvoort. En uh, ja Wilfred, we kregen nog een telefoontje voor jou. Ja, ik hoorde het. Ja, die. ik had al gereageerd op haar uh, vanmiddag. Over Tina Martin had ze ook een verzoekje. He? Ja, heb ik gedraaid in de ja, eerste Ja, doe wat je wil. Doe wat je wil. Hij heeft bij mij een uh, cd-presentatie gezongen. En ze vroeg om een cd van mij. Ja, goed. Uh, geef even privébericht nou, maar... via Facebook. Ja, En dan uh, komt het helemaal ja, goed. Dan hè? stuur ik hem speciaal alleen voor jou stuur ik hem op. Nou, dat is heel lief van jou. Dus vallen die privébericht via Facebook en dan stuur ik hem op. Nou, dan gaan wij even luisteren naar het volgende plaatje. Dat is uh, Dood, met, Dood toen ik, met toen ik je zag. Dat is een, uh, ja, een, een nieuwe versie van toen ik je zag. Want uh, natuurlijk, Antoni Kameling heeft hem ooit opgenomen en nu heeft Doom opgenomen. Toen ik je zag.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 Als morgens opstaat, ben ik bij en misschien heb ik wel tegenzet. En als de zon schijnt buiten, gaan we lopen door de tuinen. en als het regent, gaan we terug in bed. Uren langzaam wakker worden, zweven door de tijd. Ik zie het licht door de gordijnen en ik weet, verleden heeft geen zekerheid.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 ik Filippo, avond hier op CFM Zandvoort. CFM in de avond, live, is alweer... Uh, ja, we zijn toch weer aan het einde gekomen van deze uitzending. En uh, we gaan uh, u heel erg bedanken voor het luisteren. Volgende week zijn we er niet. Dan is er een raadsvergadering. En dat betekent dat uh, ja, wij toch niet uh, dan plaats kunnen maken... Voor deze uitzending. Dus dan uh, is er een raadsvergadering. En dan zijn we er gewoon weer die week erop in maart weer. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Wilfred, uh, heel erg bedankt voor jouw komst hier in de studio. Graag gedaan. Heel erg leuk. We gaan je plaatjes zeker vaker draaien. Komt, heel, komt helemaal goed. En ik hoop je snel weer een keertje te zien. Ja. We gaan afsluiten met uh, een bom van Henk Tissel.